Deel 11 Krim de la Afzokaat Carter Flywheel, zij is er en Flywheel? Nee, de heer Flywheel is al nog niet mevrouw Watson. Nee. Nog in de rechtszaal. Oh, ja, natuurlijk. Ja, het geval van uw man komt vandaag voor, hè? Oh, nee, wacht even. Hij komt net binnen. Nee, Fabio. ik heb hier mevrouw Watson aan de telefoon. Oh, heel goed, heel goed. Geef maar want die had ik anders zelf moeten bellen. Hallo, mevrouw Watson. Hoe is het met u? Goed, mooi zo. Wat? Oh, uw man. Ja, nou, die zit voorlopig ook goed, hoor. Ja, vijf jaar voorwaardelijk, ja. Hoeveel, zegt u? Ach, het is maar hoe je het bekijkt, hè? In vergelijking met levenslang is het een beulenschilletje, hè? Maar ik heb nog meer goed nieuws voor u, hoor. Ik trek 10% van mijn rekening af. Nee, dat kan echt wel, hoor. Want ik had uw per abuis 120% berekend, hè? Nou, tot ziens dan maar weer, hè? Dag, mevrouw Watson. Miss Dimpel. Hoe vaak moet ik u nou nog zeggen dat dit kantoor geen openbare leeszaal is? Leg onmiddellijk dat telefoonboek weg. Ja, meneer Flijver. Was er vanmorgen nog post? Ja, van de boekhandel. Van de kantoorboekhandel. Ze schrijven dat u deze schrijfmachine nog steeds niet hebt betaald. Ja, waarom zou ik voor die schrijfmachine moeten betalen? U bent toch degene die hem gebruikt? Ja, maar meneer Flijver. Oh, het goed, goed, goed. Ik zal die bloedzuigers gelijk een briefje sturen. Noteer, Miss Dippel. Ja. Meneer. heren... <coughs> Ik heb bij u nog nooit een schrijfmachine besteld. Mm -hmm. Mocht ik dat per ongeluk toch gedaan hebben, dan heeft u hem nooit verzonden. Mm. Is dat wel gebeurd, dan heb ik het ding nooit ontvangen. Zou ik hem toch ontvangen hebben, dan heb ik er ook voor betaald. Zo niet, zal ik hem ook dit keer niet betalen. Met vriendelijke groeten en zo, en zo, en oh, zo. Verder nog even, Flywheel. Ja, zitten er nog maar drie kruisjes onder. U weet toch dat dat kusjes betekent, hè? Kusjes? Ik zet altijd een kruisje in plaats van mijn naam. Dus drie kruisjes betekent vrijwiel, juist een vrijwiel. Kusjes, hè? ja vandaar dat sommige relaties met de laatste tijd zo typisch aankijken. Oh ja, Miss Limpel, er moet ook nog een brief naar de firma Peerless. Installatiebedrijf voor kantoorgebouwen. Mijn heren, mijn aanbod voor de overname van al mijn elektrische gebruiksvoorwerpen blijft 50 dollar's. Ik zal met geen cent minder genoegen nemen. Mocht ik binnen een week niks van u gehoord hebben... ...zal ik tot mijn spijt moeten concluderen... ...dat u niet meer dan 12 dollar wenst te betalen. Om verder geen kostbare tijd te verliezen... ...deel ik u mee die 12 dollar te accepteren. Ja, meneer Willy, u kunt al die lampen en apparatuur toch zomaar niet verkopen? Zou hem alleen een gedamp voor de huisbaan? Laat u me dankbaar zijn. Ik verkoop al die spulletjes om hem de huur te kunnen betalen... Hij zegt tegen mijn assistent Gavelli... dat hij straks begint met de hanglampen stevig in te pakken. Meneer Ravelli heeft zijn gezicht nog niet laten zien. Nou, die schrik houdt u dan nog te goed. Hè? Maar als u komt, vertellen dan ook maar dat hij nog vijf dagen heeft... om zijn vliegbrevet te halen... Want aanstaande zaterdag vliegt hij eruit. Oh, hij komt net binnen. Dag, meneer Ravelli. Dag, Hallo, baas. Weet je dat je weer eens een half uur te laat bent, Ravelli? Ja, ik kon het deze keer echt niks aan doen, meneer Flywheel. Ik ben van de trap gevallen. Van een trap? En dat doe jij dan een half uur over? Dat spijt me, maar dat smoesje pik ik niet. Oké, okay, baas, vertel ik een anders smoesje. Ik ben te laat omdat we thuis een klein geldprobleem hadden. Geldprobleem, meneer Raffelli? Ja, mijn kleine broertje had een stuiver ingeslikt. Wat gevaarlijk. En wat heeft hij toen gedaan? Nou, hij is de volgende week jarig, dus heb ik hem die stuiver laten houden. Ja, ja, genoeg gezwetst, hè. Ga liever mijn bureau opruimen. Dat heb ik gisteren al gedaan, baas. Hoe dacht je anders dat ik aan die stuiver was gekomen? Ben Raleigh, ik ga nu naar mijn privé kantoor. En als ik terugkom, wens ik jou aan het werk te zien. Lezigheid is des duivels oor kussen. Ja, moet u mij wel zien kussen, dan neem ik liever mees De duivel ziet niet zo zitten. Laat staan zijn oor. Ja, ik ben toch binnen. Eh? Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. Precies, zoals ik graag zie. Een klein, druk kantoor met allemaal vrolijke aardappelen. Als je het over de duivel hebt. <lacht> uh, oh, uh, nou ja, kijk eens, uh, excuses, maar... Ik vertegenwoordig de firma Excelsior huis aan huis. Nou, er is hier niemand die zo heet, hoort. Dit is het kantoor van Flywheel. Hey, u begrijpt me nog niet helemaal. Als u mij een ogenblikje van uw kostbare tijd wilt schenken... dan toon ik u graag mijn nieuwe assortiment stropdassen, scheermesjes, haarwater. Oh, dit haarwater. Ik kan u verzekeren, u bloeit ervan op. Nou, geef me dan maar eens een slok. Nee, nee, nee. Kijk. ...voor ik zelf met dit haarwater begon... ...zat mijn haar geheel en al onder de roos. Om nou, nou te zeggen dat er momenteel een beltje leletjes van Dalen op je toeper groeit? Nee. <laughs> Probeer het dan eens. Wij garanderen iedere fles. Ja, maar de fles ziet er wel goed uit. Dat spul dat erin zit, dat vertrouwen is niet zo erg. Hé, hey, wat kost zo'n stropdas eigenlijk? Die stropdas Die kan ik u verkopen voor zeggen en schrijven één dollar. Eén dollar? Precies. En dan steel ik uit mijn eigen portemonnee. Nou, laat mij hem dan stelen, dan kost hij me niks. Weet u wel dat ik er zelf 95 cent voor heb betaald? Als jij er 95 cent voor betaald hebt, waarom moet ik dan 1 dollar betalen? Omdat die stuiver mijn winst is. Ik heb toevallig thuis wel een vrouw die ik moet onderhouden. Waarom zou ik moeten helpen jouw vrouw te onderhouden? Wie helpt mij om de mijne te onderhouden? Dat doe ik zelf nog niet eens, weet je wat? Jij laat die strop dat dus zien hier. En ik zie jou een cheque voor 95 cent op naam van de gemeentelijke begraafplaats. Uh. Gemeentelijke gegaanplaats. We woon ik helemaal niets. Nee, maar tegen de tijd dat ik jou die cheque stuur, wel. <lacht> ik sta mijn tijd hier te doen. Hé, kom je hier ook achter. Tony Bol. Tony Zeg, hoorde ik iemand binnenkomen? Hij is alweer weg. Een of andere idioot wilde een stuiver voor zijn vrouw. Is toch redelijk? Zag ze er nog goed uit? Binnen! Ah, ah, ben hier. Flywheel. Staat u mij toe, mijzelf aan u voor te stellen? Ik ben Bertram Die Bart. Ik neem aan dat u van mijn liefdadigheidswerk en van mijn strijd tegen de misdaad. Ja, al jaren hoor ik erover en ik word er doodziek van. Wel, waarom? Ja, ja, ik was vanmorgen het toevallig in de rechtszaal... ...toen u die lammende speech hield die de jury uiteindelijk dit besluit... ...om die schurk voor vijf jaar naar de gevangenis te sturen. Dankzij mijn speech moest hij naar de gevangenis. Wat een mop, zeggen! Ik stond de man benen te verdedigen. Maar mag ik een vraag stellen, meneer Leiviel? ik heb ook een... Brava. <lacht> Welk dier houdt van modder, werkt tot graag rond in de viezigheid en eet alles wat er voor de mond komt? Ik weet het, Ravelli. Dat ben jij. Oh, hou. Oh, oh. Hey. U had hem al gehoord. <tieden> Meneer Flawiel, mijn organisatie is van plan een intensieve strijd te beginnen tegen de georganiseerde ge ge misdaad in deze stad. En ik be bevoel gevoel dat u de man bent die ons kan helpen om al die gekruiken, gangsters uit te roeien. Uitroeien, laat ze lopen dat gevoel. Goed gezien, Ravali. Nee, u heer, de eerste de daad die wij moeten stellen is de de de de deze Stap verlossen van de volksfeer, dan boeien, maar, maar, maar, maar, hij, hij, hij houdt zich de laatste tijd rustig. Maar we weten dat hij, hij, hij de man is... achter de helft van alle misdaden in deze buurt. Ik heb me laten vertellen dat zijn... Oh, oh, maar wie, er, wie er, ergens in de bu bu bu buurt moet zijn. Maar Paatbel, je hebt de juiste man gekozen... en je strijd tegen dat geboekte. In deze stad is geen plaats voor... Eh, en allerlei gangsters... en... Waldorf die vlui wil. Nou, de gemeente heeft wel allerlei nieuwbouwplannen. Ravelli, wat zou ik zonder jou moeten beginnen? Ik weet toevallig waar het hoofdkwartier van Kroekie is. Ik ga er meteen naartoe en dan vertel ik die boeven dat ze de stad uit moeten hebben. Prima idee, Ravelli. Wacht even, wacht even. Je hebt je hoed achterstevoren op... Ja, maar ik weet ook nog niet precies welke kant ik op ga. <lacht> oh ja, baas! Als u mijn broer ziet, zeg hem dat hij hier op mij moet wachten. Maar ik ken je broer helemaal niet. Dat is waar ook. Nou zeg hem dan maar dat u niet hoeft te wachten. Ik zie het allemaal. Ik zie dat u een man van de taad bent mijn is. Als dit alles achter de rug is, hoop ik nog eens te interesseren in mijn Liefdadigheidsprojecten. Liefdadigheid, hè? Ach, ja, ik ben niet zo iemand die te koop loopt hoor met zijn goede werken, maar het zal u wellicht interesseren dat ik al heel wat checks met forse bedragen erop naar diverse noodleidende instanties heb gestuurd. En zelfs die instanties weten niet dat ik de gullegever ben. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, ze zien toch uw naam op de dus. nee, Ja, Jij bent zo bescheiden dat ik die checks niet eens ondertekent. Oh! Mijnheer, mijnheer, mijn, is er <slur> gebeurd? <enfin> Iemand heeft een briefje onder de deur geschoven. Nou zet die deur dan overeind en pak een briefje, mister Ja, Nou hier heb ik het. Er staat op. <tien> Lieve hemel, het is van Kroekley en zijn gangster. Uh, ja, ze hebben that, that, that, that meneer Ravelli gekapt net, luister. That, that. Luister, stuur ons onmiddellijk 10.000 dollar. Alles wat Ravelli vermoord. Wat oh, vermoord? Dat pak. Wat gaat u doen, Vlijviel? Nou, het hoofd koel houden, mensen. Ik ga u een brief dicteren, meneer Simpel. Aan Big Joe Crookley. Beste Joe. Bevestig de goede ontvangst van je briefje. Der dato de vijfde deze, Waarin je meedeelt Ravelli te vermoorden. Tenzij ik je 10.000 dollar stuur. Ik, ik heb dat geld niet. Maar voor de rest vind ik je aanbod heel interessant. Ja. Stuur nadere details. Wie is dat? Ja, doe maar middelijk die deur open. Ik ben het. Rooklee. Sorry, chef. Sorry, ik was bang dat het de politie was. Ah, onzin, slim. De politie heeft er geen notie van dat wij hier ons hoofdkwartier hebben. Maar, nou, waar zit die Ravelli? In die kamer daar. Z zit hij te eten? Dat doet hij al de hele week taartjes eten. Zeg, zou die advocaat die Flywheel nou eindelijk eens een keer met dat geld over de brug kunnen komen, chef? Hij is onderweg hier naartoe. En als hij nou wordt gevolgd door de politie? Eh, slimpie. Die Flywheel is slim genoeg. Die weet precies wat voor goed voor hem is. Oh? En He, wat niet. En oh. geen zorgen. Oh. Zo. Nou, ik ga nou eens even een gezellig babbeltje met die Ravelli maken. Oh. Waar is die? Zo. Zo. Zo, Ravelli. Zet jij dat bord even weg. Ik praat tegen jou. Ah, hallo, meneer Koekie. Ga zitten en eet gezellig een taartje mee. Uh. Ik pas even. Ja, weet je wat het is? Ik zit hier nou wel een week zonder vrouw... ...en dat kan niet blijven compenseren door altijd maar kletskoppen te eten. Dus heb ik net de pot Arnhemse meisjes op. Luister jij eens, Doe ik zoetsmoel. We zijn heel aardig voor jou geweest en weet jij waarom? ...omdat als die flywheel niet heel gauw met zijn centjes komt opdraven... ...jij nog maar heel kort te leven hebt. Nou, ik voel me goed gezond, hoor. Weet je wat? Ik neem nog een moork op. Ja, Wille. Chef, er staat een vrijer aan de deur. Ik hoop hm? dat het die flywheel is. Flywheel, Laat hem niet binnen... ...voor ik al die taartjes heb Breng hem hier naartoe. Oké, okay, Chef. Hé, hey, mooie meneer. Deze kant op, ja. Hierheen, hierheen. Zo, Flywheel. Ik ben blij dat ja, je... Ja, laten we nou de formaliteiten overslaan, hè, kroeglie. Meneer, ga je rebelli ombrengen? Nee, hey paas, moet ik hem nou echt het hoekje om? Geen paniek, Ravelli. Ik heb alles geregeld, hoor. Je vrouw heb ik een afscheidsbrief gestuurd. Ja. Je vriendin heeft bloemen gehad. En ik heb een eenvoudige, maar gemoedelijke begrafenis uh, besteld. Dit, bij ja, al, ja. Ja, ja. En er zijn je... acht volgwagens voor je familie. En er is een vouwpiets voor je vrienden. Ja, hou jij dan maar eens een keer op met je flauwekul vlewiel. Heb jij dat geld? Ik had het geld. Wij hm? hebben het allemaal moeten uitgeven aan Ravelli begrafenis. Ik moet u even spreken, chef. Ik kom bij je. Wat is er aan ons, Slim? Chef, Burtje heeft net gebeld met de mededeling dat de politie ons op het spoor is. Wat? Ze weten wat een kidnapping is. Ze weten ook dat u erachter zit. Volgens mij wordt u zo snel mogelijk van die twee af en de pleiter ik maken. Jij hebt gelijk, Slim. Jij nou, hebt gelijk. Nou, ik probeer uh, er nog zoveel mogelijk uit te slepen en dan laat ik ze gaan. Nou. Luister, Flavio. Vergeet jij nou even die tien flappen, geef mij vijfduizend dollar... ...en Ravelli is vrij Kun je er geen drieduizend van maken? Oké, oké, drieduizend. Dat gaat erop lijken, hè. Maar maak er nou nog... mag er nou nog tweeduizend van, dan zeg ik 1000, hè. Huh? En heb ik het geld niet bij me... ...maar ik schrijf een schuldbekentenis uit... ...met een looptijd van ten hoogste dertig dagen, hè. Oh. Mocht je na die dertig dagen niks van me gehoord hebben... ...gaat de hele zaak over. <lacht> luister, luister, luister, heren... Ik wacht nog precies vijf minuten. Nee, nog een gebakje. Hey, hou je mond! Ik zei: ik wacht nog vijf minuten. Dan kom ik hier weer naar binnen en dan krijg ik mijn 3000 bollen. En zo niet, dan verdwijnen jullie alle twee in het harte jassenpark. Begrepen? Het harte jassenpark! Ja, nou moeten we heel goed nadenken, Raveli. Wacht, ik neem eerst een tompoes. Neem zelf ook wat zeg. Nee, dankjewel, baas. Ik zit vol. Nou steek er dan een paar in je zak. Ja, die zit ook vol, baas. Oh jee. Nog twee minuten! Oh jee, daar heb je die, kroeg die al. Kom zeker, de houten jassen brengen. Ik kan me niet voorstellen dat het lekker zit. Jij, baas, en houdt die jasje zo niet. twee minuten! Ik heb nog geen flauw idee hoe we hieruit moeten komen. Misschien heb ik een idee, baas. Het is, het, het, het is te veel, Rabellier. Ik kan mezelf niet horen praten. Nee, geen zorgen, baas, je hebt nog niks gemist. Echt, het is koud hier. Ja, het is inderdaad frisjes, zeg. Dat geeft de thermometer aan. Nou oh, daar heb je niks aan, baas. De ene keer staat hij op 20 en dan weer op 16. Oh. Is niet te vertrouwen. Deze staat nou weer op 15. Terwijl 20 een goede kamertemperatuur is. Oh, nou, we kan er wel een 20 zetten. Niet zo moeilijk. Kijk, ik hou hier even hè, een luzinbeetje ervan. Ja, 100. maar wel oh. die pas op hoor, voor de gordijnen. Hè? Ja. Hey, hé, hey. baas. Baas. Ze staan in praat. Kijk eens wat er vlammen. Hé, hey. hé, hey. koekie. Oh, moet je! Kan ik even telefoneren ja, Denk je dat ik gek ben. geen wist al doet op mijn vraag. Kan ik telefoneren? Ja, en de politie dit adres geven. Ja. Ja, de politie, want nee man, de brandweer. Ja, ik wil niet flauw doen hoor. Maar je huis staat in brand hoor. Wat? Wat spreekt jullie eruit? Brons, brons, slim, slim, hier. Wat is er aan de hand, Jurgen? Uh... Slim, slim, een Ja, een mij maar een ring, een ja, neem ik nog, een ring, een ring, een stukje een gepakt voor de een ring, een ring, een liedje over. ring, een ring, een ring, een ring, een ring, een ik heb die niet even opgehouden! Ach, gasten! Waarom nou, joh? Zolang jij de brand vindt die veld, moet er toch iemand moord en brand schreeuwen? Ja. De... Uh, waarom zou je nog experts bij halen, baas? De hele zaak staat dan toch al in de vingers. Uh, zet er aan op, Ik kan niet tegen die rook. Ja, ja, je hebt gelijk, baas. Het wordt dat... nou wel benauwd, hè? Misschien kun je je sigarenbeuk ook maar beter uit de canapé halen. Terug! De gangster heeft ook al in brand te moeten maken. Dat we. hier uh, uitkomen, anders hoeft het niet meer, Ja, Ik heb gelijk, uh, kroek, kroek, kroek, we ja. moeten zo gauw mogelijk naar een veilige plaats... ...want ik geloof niet dat we hier ons hoofd nog lang koel kunnen houden. Hè? Oh, dan ben ik een goed plaatsje voor, baas. Betten, ja? uh, ja. of anders hoe het dus. kijken. Ja. Slim, slim. Slim, daar is de brandweer. En de politie. Rennen, man. Zorg dat je uit de handen blijft. Hier hè? Ik kan het wel die kamer dat kennen ze niet. Dus als ik deze storen pak en deze burk op zet, dan ben ik volle kepper voor de vliegen. En Fleur en joh. Die zullen ons ook niet verraaien... want die weten maar al te goed wat er dan met ze gebeurt. Hé, He, heren. Ja, zorg dit zo. Zal een persoonlijk op toezien dat jouw naam niet valt. En als die vallen, dan rap ik hem op. Verstop hem zo lang. Oh, agent, agent. Mag liever dat je buiten komt. Wat wil je nou nog? Nou, ik wou u even voorstellen aan Emmanuel Ravelli, de man die deze brand heeft aangestoken. Wat? Ja, voor ik het vergeet dat u straks uw rapport gaat opmaken, noem <coughs> dan in geen geval de naam van Big Joe Knockleek in uw papieren. Anders loopt die straks iedereen achter hem aan, terwijl ik de man ben die hem wil vangen, want er staat toch een beloning op zijn hoofd. hè? <tied> Stelt ze de zaal. Iedereen staat. Jullie is de edel lachbare heer Blind... als rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank hier ter steden. De zitting is geopend. Volgende zaak, ja. volgende zaak. Ja. De lachbare... op de rol staat de behandeling van de zaak... Joseph Big Joe Crookley... ...beschuldigd van kidnapping van Emmanuel Radelli. Procedure van hè? Hé, hey, hey, hey, hey, hey, lach maar, maar. Mag ik eerst nog wat zeggen? Wat is er aan de hand, meneer Bart uh, Graag aan de beurtjes aan het begin van deze zitting... ...namens het CDPT-DGM... ...het comité de burgerman tegen de georganiseerde misdaad, nietwaar? Intensat. Dat kan me yeah. yeah. uit. <racht> uh, uh, uh, <laughs> Ga, gaat u verder? <tug> nou, mijn organisatie... Acht ...of zes als een voorbeeld stelend. Het boepenpak uit deze stad... ...moet na afloop van deze rechtszaak weten waar het aan toe is. Daarom stel ik het reis op om hier voor dit de heer... Hij hier te lopen voor zijn dappere, nobele en inspirerende daad... Big Joker Kroekli voor het leven. Ik de. d dank u u ...brave borsten. Dank. Ik heb lang op deze publieke eer moeten wachten. Want kijk, toen ik in dit leven stapte... was ik een naïef jongetje op blote voetjes... Dat is nog niks, baas. Toen ik geboren werd, was ik helemaal naakt. Heren, eh, eh, laten we beginnen. Zeer juist, eh, Dus als u Ravelli, even de laadkleppen gesloten willen houden... ...dan kan ik verder gaan. Beste mensen... Ik was twee dagen oud toen ik mijn oogjes opende en mijn droeven lot in ogen schouw nam. Een wees, geheel alleen op deze wereld. Hooren jullie dat? Een wees. En wat heb je daarmee gedaan, baas? Meneer Freemiel, ik moet u dit op nergens verzoeken om te zetten. Meneer Aanklager, Ik wilde u eerst op de op, mijn bureau heeft het verzoek van het CDBTDGM gekregen... ...om de heer Vleiwiel deze zaak in handen te geven. De een en de ander met het oog op zijn bijzondere verdiensten... ...in de opsporing van verdachten. Ik heb mij daar halve teruggetrokken. Duidelijk. Een euh, gedachte juristisch... Euh, ...maar euh, euh, waar is uw advocaat? Ik heb van alles geprobeerd, hij de waren, ...maar geen enkel advocaat wil mij verdedigen. Ik heb zelfs een honorarium van vijfduizend dollar gebouwd mij. Wat? Een ogenblik hij de lachwaren? Ik spreek nu niet als vlijwiel de advocaat, maar als vlijwiel de mens. In iedere rechtbank, ook hier, heeft elk individu het recht op verdediging, op juridische bijstand. Zeker als zo'n individu 5.000 dollar kan betalen. Kroekli, hoe weerzinwekkend ik je ook vind, ik neem jouw zaak op me. Kom maar op met die vijf flappen. Ja, maar meneer, meneer het hof dacht nu juist dat u de heer Kroep niet zou gaan vervolgen, zou gaan aanknaggen. Ja, die indruk had ik zelf ook edelacht varen. Tot iemand die 5000 dollar noemde, dus laten we beginnen. De eerste getuige voor de verdediging is de heer Emmanuel Ravelli. Dat kan helemaal niet, de heer Ravelli is het slachtoffer. Oh, is dat het verhaaltje dat hij nou loopt rond te strooien? Eet hey, de lafbare, die Ravelli is een leugenaar. Waarom ja, noemt u mij nou ineens een leugenaar, baas? Ik noem je geen leugenaar. Je bent een leugenaar. Wordt u nou, hele lafbare? Die man verdraait alles. Een zeer onbetrouwbaar persoon, moet u horen. Ravelli, waar ben je geboren? Ik ben niet geboren. Ik had een stiefmoeder. Vertel uh, het je geboren, daar, de Ravelli. Waarom? U koopt toch nooit een cadeautje voor me. Daar heeft hij gelijk in, hele lafbare. Het laatste dat u hebt gekocht... ...was uw benoeming tot rechter. Ik zou deze opmerking dus niet op zijn plaats... ...en die is niet geplaatst. Maar wel, ik wil u, u eindelijk je leeftijd opgeven? Ik ben 28, uwe genade. Ik herinner een zaak met jou drie jaar geleden... ...en toen zei je ook al oh, dat je 28 was. Zo ben ik, hè. Als ik eenmaal iets heb beweerd, blijf ik erbij. Ja, dus... dus gaat het liegen altijd maar door, de lachbare. Ik stel dan ook voor... ...dat alle aanklachten tegen mijn cliënt... ...de heer Kroekly... ...worden ingetrokken. Daar ben ik het nou eens helemaal mee eens. De voorstel afgewezen, meneer Fleiviel. Heeft u een andere getuigen? Deze lijkt me te dom om te snappen waar hij hier om gaat. Ja, dan zal ik hem eerst maar eens even een intelligentietest afnemen, hè. Ravally, noem de eerste letter van het alfabet. Kan je mij geen hint geven, baas? Die vraag zo moeilijk? Nee, die vraag niet, maar het antwoord wel. Vraag ik je wat anders. Waar is onze onafhankelijkheidsverklaring getekend? Helemaal onderaan. Klopt, het spijt me, maar ik vind dit allemaal onbelangrijk en niet te doen. U stelt, meneer Flywheel, dat Joseph Kroekli de heer Ravelli niet gekidnapt heeft. Hoe verklaart u dan dat Crookley werd aangetroffen op de plaats waar Ravelli gevangen werd gehouden? Eerlijk gezegd heb ik daar zelf ook heel lang over moeten nadenken, idelagbare. Mm. Kijk, misschien was het wel andersom, hè. Heeft Ravelli kroekliegen net. Ja, maar... ja. ja. ja. ja. Wij mogen ons niet door onze gevoelens laten meeslepen. Het enige dat hier telt zijn harde feiten. En een feit is... ...dat ik mijn geliefde nooit meer recht in de ogen zou durven kijken... ...als ik het gevoel had een schuldig iemand te verdedigen. Edelachtbare, Joseph Big Joe Krookley is diep van binnen. Geen slecht mens. Oh, ja. Goed voor zijn familie. Want hij komt pas zelden thuis. Hij heeft een jaar lang niet tegen zijn vrouw gesproken. En weet u waarom? Hij wilde haar niet in de reden vallen. Hele afbare dit lijkt me toch typisch een geval van habeas corpus. Habias corpus? Ja, maar daar moet u niet mee zitten hoor. Ik weet ook niet wat het is. Zeg. Genoeg tijd verloren, in aanklagen, uw getuige. Niet u mij kwalijk, we hadden gerekend op Emmanuel Ravelli. Maar sinds hij voor de verdediging optreedt, heeft het Openbaar Ministerie geen zaak meer. Hoe zeer mij opsticht dat, daar kan ik nog maar één ding doen, en dat is verdachte vrijspreken. Joseph Crookley. U kunt gaan. Nou, hè, bedankt, rechter. Tot kijk, uh, vlijfiel. Hé, hey, stoppen! Pak het wachten, dan breng je man nee, nou, op in de terug. Kroekley aanhouden. Wel, nou, hij is vrijgesproken. Hij heeft nog vijfduizend dollar vallen. nee baas, hij krijgt van ons nog 5000 dollar. Nou, hoe komt je daar nou weer bij, Ravelli? Kijk, Kroekley heeft 10000 dollar in zijn portefeuille. Nou, en? Nou, en die portefeuille heb ik... <telling> En zo heeft u weer geluisterd naar afdeling 11, aflevering 11 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Fuyreton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. En dat in de bewerking van Chris van Hoorn. Luc Lutz was Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz, Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat, Maria Linders, Miss Dimple, zijn secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Walter Krommelen, Jan van Eindhoven, Jules Rooyards, Allard van der Scheer, Bob van Tol en Jo Vische. Technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, Regie Hero Muller, eindredactie The De Marx Brothers Radio Show, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 12 in De Gloria. Niet eens een Amerikaans burger. Op kerstmis. Oh, oh. Ga weg, ja, die hond, ja. Ja, ik weet het, jongen, voor ons is het ook een hondenleven. We hoeven die jammer te likken. Op kerstmis, daar kijk je dan naar uit. Je hangt je sok met de kachel voor cadeautjes. En Wat vind ik s morgens in die sok? Jouw voet. Ja, we het smerige, uitgelubberde ding met al die gaten. God, ik dacht dat dat die zak was. Zak, wat voor zak. Gisteravond zei u dat u mij de zak zou geven. Hoe kan ik dat nou gezegd hebben, joh, op kerstavond? Rabelli, omdat jij me voor zo harteloos aanziet... ...krijg je voor geen kerstcadeautje. Joepie, baas, hebt u een cadeautje voor me? Wat is het? Dat kan ik helaas niet zeggen, er rust nog een embargo op. Geef die, baas. Als u me nog maar voor bedtijd geschopt hebt... ...schop ik nog een beetje tegen de deur. Hoi, Rabelli. Ha, dan nog ha, ja, de schoppen! We moeten die deur open zien. Ja, daar gaat schopt u er niet eens een poosje? Ja, zou best willen, jongen, maar mijn voet slapen. Dan maak je die toch wakker? Nee, nooit slapen de honden wakker, rabbeli. Begrepen, baas, slapen de honden trappen niet. Ik dus wel, rabbeli. Ja. Nou, dat heeft dus mooi geen zin, hè? Als schopje tot Sint-Juttemus. Is het ook weer een vrije dag, baas? Oh, kijk, er komt een agent aan. Zo, heren, de sleutel vergeten.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 Nou, probeer me alsjeblieft niet om de tuin te leiden. Dat heeft geen zin. De tuindeur is ook op, op slot. Zeg, agent, ik sta nou al een tijdje naar uw schoenen te kijken. Oh. kan Kano met pijn, hè? Zou u niet even flink tegen die deur kunnen trappen? Humorist. <lacht> Luister, vriend. Het is dat het kerstmis is, anders zouden jullie de rest van de dag in de bak kunnen doorbrengen. Kom op, wees verstandig en kraas op hier. En als ik straks weer langs kom, dan wens ik jullie hier niet meer te zien. Nou, bij ons zal het niet liggen, agent.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 Tenzij mijn herinnering me helemaal in de steek laat, is dat het geluid van een kind. Oh kijk nou toch eens, Ravelli. De knapie is uit zeven jaar. Wat is er, jongetje? Hebben ze jou ook buiten gesloten op kantoor? Hè? Hoe heet je? Bed, Mickey. Ik ben verdwaald. Gelukkig, oh, ja. Nou joh, draai je gezicht de andere kant op. Je ziet toch dat dat geen richt van je? Eh? Ik moet er ook nog steeds aan wennen. Wat is er nou? hè, eh, manneke? Ben je ziek? Ja, heb oh. Ik zou met papa langs de ontbijt En dan liepen we op de straat en we hoorden de kinderen zingen. Zielig. Let jullie papa dan weten om die kinderen wat geld te geven. En ze liepen zich nog ineens kwijt. Geven ah, ja. kregen die kinderen geld voor het zingen van kerstliedjes? Dat is mooi, want ik zing ook goed.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 Probeer liever die ander maar, hè? Koraal voor die heel eik. Hetzelfde Ja, meteen is koraal voor die boven en dat andere koraal voor die onder de sluizen. Nou, laten we maar zeggen dat je niet in vorm bent, Madrelly. Kijk hier, dit, dit, dat, dat kind hier, dat houdt alleen maar. En die wel een stuk beter dan jou. Ik begrijp het niet, maar wat kenners zeggen van mij dat ik er absoluut gehoor heb. Nou, van je gehoor zal je mij niet horen, maar wat je met je mond doet, dat is verschrikkelijk.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 Nou, Rennie, Dickie, opschieten. Nou, oh, dat ziet er niet gek uit, Au. zeg. En chic, hè. Het is een eer om hier uitgesmeten te worden. Tafel voor drie personen, meneer. Uh, ja, en graag dicht bij de deur, hè. Tafeltje op straat kan zeker niet, hè. Tafel op straat, meneer? Nou, wij te graag buiten de deur, begrijpt u. Oh, maar... maar Vindt u dit geen bijzonder geslaagd hoekje, meneer? <laughs> Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, vooral <laughs> bij het raam. Ja, u heeft hier ondertussen een erg leuk uitzicht op straat. Oh, maar daar zitten wij niet mee hoor. Dat uitzicht krijgen we gauw genoeg. Dan laten we dit tafeltje meneer nemen, baas. Lekker eten. Hoi, hoi, hoi. Rare smaak heeft dat kind. Hoi, hoi, hoi. Uh, wat kijk. mag ik voor u noteren, meneer? Nou, voorlopig even niets, denk ik. Ja. Zie ik, ik ben nog steeds een beetje moe. Ontbijt was nogal zwaar. Aan de andere kant, hoeveel kost het $2 dollar menu, Jean, ongeveer? 1,50 dollar vijftig. Mooi, dan neem ik dat. En dan houdt hij 50 cent toch voor u te goed.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 Hij blijft om te lachen, hè, dat joh. Nou, ik vind het met termissie een datje, meneer. Ik zou willen dat ik zo'n kind had. Nou, trek 10% van de rekening af en eigenlijk is van u. Meneer, bedoel... Al goed, jongen, maak er 5% van, maar dan moet u Ravelli erbij nemen. Nee, nou niet flauw worden, baas. Je hebt het hier over flauw worden. Als ik niet gauw wat naar ga, zie ik me nog flauw vallen. Oh, dan zal ik de bestelling maar snel aan de keuken gaan doorgeven. Nog een blikje, heren. Ja.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 Maar als u nou uw jasje dichtknoopt, valt het misschien nog mee. Um, uh, ik zag u zitten en ik dacht meteen, waar hebben wij elkaar eerder gezien? Misschien, misschien uh, hebben jullie toen wel samen gezeten. Uh, u bent toch niet toevallig of die flywheel, de advocaat? Uh, ik ben bang van niet meer. Ja, nou, dan hoeven u bang voor te wezen, dan heeft u alleen maar geweldige gebossen. Uh, uh, mag ik mij misschien even voorstellen, ik ben een miljonair die... Uh, ja, maar de vandaag... u bent is niet belangrijk. Wat u hebt, daar gaat het om. Heb u geld? Geld? Uh, meneer, ik kom erin aan. Uh, ah. Maar ja, heb je het weer? Wat is geld zonder een huis, zonder dierbaren? <laughs> yeah. Wat is geld zonder een huis? <laughs> dat is een leuk raadsel. Uh. En ik geloof dat ik de oplossing uh, weet. Ik ken een veel beter raadsel. Je poet je tanden ermee en je kunt erop zitten. Raar, raar wat is dat? Uh, een tanden. Geef je op, een tandenborstel en een stoel. Leuk uh. hè? <laughs> dan ja. Laat je vooral meeslepen door je enthousiasme, Ravelli. Hoe verder, hoe beter.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 ...als mijn gasten, uiteraard. Ja, van dat kerstdiner is prima... ...maar wij als uw gasten, daar kan geen sprake van zijn. Nee, u bent onze gast... Uh, ...maar u mag wel na afloop betalen. Uh, geweldig, echt geweldig. Oh, ja. ja, precies zoals ik hem had voorgesteld. Nee. Hè. En, jongetje... ...vertel eens, wat vind jij nou allemaal uh, lekker? Nou, lekker dat jij... ...jij is zo boepelig. Uh, Kijk, zo behandel je toch geen aardige... ...stinkend rijke meneer? Die ook nog geen miljonair is... Micky, hou je grote waffel. Laten we hem toch raken. Ik weet zeker dat hij het niet zo kwaad bedoelt allemaal. Doe het wel. Ik lust jou niet. Ja, je nee, maar weet je, dat is weer zo'n echte kwaadjonge strijk van hem. Zo doet hij altijd tegen mensen die hij wel mag. Oh, piep. Ik ben een dikke vette hoor. Als jij zo doorgaat, Mickey, dan vrees ik dat ik je straks moet vragen even je brilletje af te zetten. Zo, daar heeft hij niet van terug. Jij <grijgene> ja, wilt me zo denken, kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. <grijgene> Dikke, vette, kwal. <grijgene> Hoe verzint hij het? Ja, dit is, dit is toppunt, meneer. U kunt voor mij, want u hebt dus zelf uw caschine betalen. Zelf kunnen betalen? Hoe komt u daar nou bij? Nou, te groeten! Mickey, zet jij je brilletjes even af. Oh, oh, oh wat is dat voor Harry? Oh, niet aan de hand hoor, meneer. Er werd de man door de deur gesmeten. Die zijn rekening niet kon betalen. Ik heb ineens geen honger meer. Ja, echt, meneer, geen zorg. Hij heeft daarin naar een been gebroken. Over, oh, ik heb er nog eens even over nagedacht. Maar ik geloof dat we hier niet meer willen eten. Bestel die drie dineetjes maar weer af. Maar oh, dat zal helaas niet gaan, meneer. De overheerlijke spulletjes zitten al in de pan. Ja, dan slaat straks de vlam ook in. Dus dan kan die meer afbesteld worden? Tot mij spijt niet, meneer. Nou is goed, ja. Maar dan wil ik hem dan nog iets bijbestellen, hè? Als u een dessert brengt. Wilt u daar dan drie kussens bij doen en een tube wondzalf? De heren zijn zeker de lolligste thuis, hè? Dachten hier een beetje gratis te kunnen eten. Nou, dat wordt dan mooi de hele kerst afwassen. Kom maar binnen de keuken. Hé, hé, hé, pas je wel op, ja? Niet denken dat je loopt te duwen? Ik duw jou! En als ik er zin in heb, geef ja, ik maar... je nog een duwtje. Zo! Ja, hey, je ja, man man, ik absoluut gelijk, gelijk, Ravelli, hè? Eerst twijfelde ik nog even, maar nu, heb ik het duidelijk gezien. Hij je jou. D dan zullen wij het nou eens een zet geven en kijken of hij ook raden kan wie het gedaan heeft, hè? Hou ook niet duwen! Oh. oh, kijk nou wat jullie gedaan hebben. Kijk nou wat je gedaan hebt. Al die borden aan scherpen! Nou, die hoeven dat tenminste niet meer af te wassen. Mienkukkels, dat zijn jullie!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 De kok, natuurlijk. Hm? Oh, heerlijk. Kok au vin. Pierre, deze nietsnutten hebben, hebben eerst kopieus gedineerd en weigeren vervolgens te betalen. We hebben helemaal niet die gekopuleerd, gekopuleerd, hè, baas? En daarna hebben ze mij, de Zerano, daarbinnen afreus beledigd. Neem ze me naar de keuken en zet ze aan het werk. Jullie zijn oneerlijk, weet je dat?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 Deze is bestemd voor tafel 28. Opschieten, ja? ja? Ja, waarom nu eerst helemaal naar tafel 28? Ik eet er hier wel op, hoor. Deze schotels voor een klant. toch? <laughs> en dan vliegensvlug naar tafel 28. Vliegensvlug ook nog. Het is geen rosbiefschotel, dat is een UFO. Nee, hey, hé, hey, wacht eens. Hé, hey, hé, hey, waar is die kleine lieve Mickey gebleven? Je hebt ze ook in de dongarbeid gezet. Kind moet ramen lappen. Kost zijn vader een paar nieuwe schoenen, want hij lapt dan zijn laars. Ja, en dan ophouden met dat geleuter. hè? aan je werk. En jij ook, ga naar afwas. Ze, waarom gaan we niet gezellig met z'n vieren naar de film? Dat doen we eraf als we ze thuiskomen. Goed idee, baas. Dat draait hij naast een enorme leuke film. Ik heb hem gisteren ook al gezien. Ik heb gebruld, echt waar. Gebruld heb ik. Vond er niks aan. Je vond er niks aan en je hebt gebruld? Wat dacht je? Maar hoe ik ook brulde, dan ik er niks aan vond, denk maar niet dat ik mijn geld terugkrijg. Travelli, wa waarom hou jij niet even een boosje je adem in? Al is het maar een kwartier. En nou opschieten geblazen, Vleviel!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 <lacht> Lekker smikel smikel doen en als er note nota komt, niet te betalen, hoor. Uh, ik kan jou niet helemaal begrijpen, niet, hè? Ik denk dat jij spreekt in deze taal heel slecht, ja. Ja? <lacht> Oeh, jij niet begrijpen, hè? Misschien deze stokken jou helpen te begrijpen. Weet je wat, Pierre, met deze stokken gaat doen? Laat me raden. Nee, nee, ja, nee, ja even niks zeggen. Ik weet het. Jij gaat stokbrood pakken. Pierre, heb jij wel eens tomatenjumjum -jum gemaakt? Tomatenjumma, jumma. -jum.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 Bo, ik moet. Jij zegt tomaten, jum, jum. En je praat alleen maar over de spinazie. Weet dit, jum. Ik ga toch geen spinazie, jum, maken? Ik lust helemaal geen spinazie. Oh, eh, chef? Eh, oui. Dat weet u nog. Dat, dat heerlijke handje met die, met die knapperige bakken vriesjes opzij, hè, die franse vrijden. En geganeerd met van die overheerlijke jonge ertjes en truffels. Oh, ben oui, <laughs> dat is mijn specialiteit, mijn Ma meesterstuk. Precies wat je zegt, meesterstukken, stukken gevallen. Oh, saint marie la mer mijn cuisine en ruïne. Oh, terrible, dat de te kostbare voetsel op de grond. Ja, nou niet overdrijven, hè, Franssoos.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 En wel niet aan bedaar, tafel twaalf. Dat is onze beste klant, Flywheel. Al haar wensen worden door jou bevredigd. Hier, bevredigd, midden in de bombo restaurant. Dan laten ze me toch nooit meer binnen. Nou, oh, daar zou ik sowieso maar niet meer op rekenen. Vanuit, tafel twaalf. Ze zit op te zwaaien. Ober, over, over, over. <hierig> Vertel het eens, honderd Kijkt u nou eens naar mijn vlees.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 Ik bedenk de zooningen dat ik. Ja, dat ik wild wil eten. Nou goed, dan weten we nou hoe u wilt eten, blijft de vraag wat. Jij heeft vast nog wel ergens een overheerlijk boutje. Ja, daar beginnen we niet meer aan, dame. Eerst een bousje, dan gaat zitten ze uur om een moertje, ja. nee hoor. U, u neemt maar gewoon een lekker patatje oorlog. Uh, een patatje oorlog? Ja, ze puntzak patat, ja? een flinke dot, mayonnaise, huh? sateesaus, pikkelilly, theelepeltje.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 Kijk, jullie hebben is naar die prachtige prenten hier aan de muur. Daar moet u ook voor betalen. Wat heb ik met uw kunstjes te maken, ober? Nou goed dan, dan zal ik u niet meer dan 60 cent berekenen. Maar dan moet u wel met uw ogen dicht eten. Ach, schijt toch uit, kerel. Ik heb mijn buik vol. Nou, dan zal ik de rekening even voor u opmaken, hè, mevrouw. C'est raar, Mevrouw. Deze ober hier heeft mij zwaar beledigd. Ik zet geen voet meer in dit restaurant. En... Volstrekt met u eens, mevrouwtje. Wat een bediening, zeg. Ze werken je zo de deur.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 Wat heeft hem gezien? Wat is hij? Papi! Papi! Papi! Waar word je nou? Mickey, Mickey! Oh, mijn Mickey! Jongetje toch! Ja, nou, nou goed hoor, fijn hè, meneer Kortel. Zeg maar even wat vragen.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 Technische realisatie, Ton Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Muller. Eindredactie, Justine oh, De, de Marx Brothers Radio Show. Advocatenkantoor, Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 15, Meesters in de Prijzenslag. met de eigenaar, de heer Fische. Nee, zijn assistent in de afdeling is ook een fischje huis. Maar ik denk dat u de heren een telefoontje ook kunt bereiken, hoor. Zal ik u daar een filmen geven? U spreekt met Fischer Ware met het kantoor van de heer Fischer zelf. Momentje. Hé, hey, meneer Fischer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, u ziet toch dat ik bezig ben met een advocaat. Oh, sorry, meneer Fischer. Neem me niet kwalijk, ja. meneer Fischer, Ook een beetje. Ja, hallo? Het spijt me, maar ik kan de heer Fischer op dit moment echt niet storen. Ja hoor, ander keertje. Ja, graag. Dank u. Doch. Nou, vleiwiel. Wat denk je daar aan te gaan doen? Ja, het gaat om een hoop centjes, hè, Fischer. <laughs> en ik zou niet graag iets doen waar ik later spijt van zou krijgen. Ik kom op, baas, neem nou een besluit. Ja, welly, als ik steeds van die overhaaste beslissingen had genomen... ...dacht je dan echt dat ik ooit zo'n carrière had kunnen ja, maken? Het is zal mij wel nooit lukken om zo'n carrière dingen te maken. Maar ja, gelukkig maak ik mensen, hè, baas. Wat bedoel je nou, maak jij mensen? Gek. Hartstikke gek. Oh. Nou, nou, kom op, vrijwillig. Wat zeg je ervan? Ja, zit me nou toch niet zo op de jagen, joh? Ja, maar we moeten zo uit toch weten waar we aan het toe zijn? Nou, oké, okay, oké, okay, goed. Uh, dan neem ik eens even zien uh, drie nieuwe kaarten. Oh, zo ken ik je, weer baas. Dat één, dus twee, dus drie. Alsjeblieft. <laughs> Dat is niet gek, hè? <laughs> Helemaal niet gek. Ik zet nog eens tien dollar extra in. Oh, nou, ik ga mee. Ik ook. Waar gaan we eigenlijk naartoe, baas? Waar gaan we naartoe? <lacht> Naar scheetjeboers. Nou, goed, hè? we zijn een lokere man. Nou, Fischer, laat maar zien wat je hebt. Ja? Zou je tegenwallen, vrijwill? Alsjeblieft. Vier koningen. Dat <lacht> is te jammer, Fischer. Oude jongen. Ik heb vijf aarden. Dan verliezen jullie alle twee. Want ik heb zes azen Kijk, ja, ja, maar wat zijn dat voor poekenkaarten. Jij hebt vijf azen, hé zes. Er zitten elf azen in dit spel. Zeg Ravelli, heb jij die kaarten wel goed geschud? He, hij schudt ze gewoon als zijn mouw, zegt hij, toch kunnen zien? He? Je zit er nou te mee met je neus bovenop. Je moet de mensheid wat meer vertrouwen fiche. Je bent de slechte verliezer. Best loser. Alhoewel, ik uh, speel liever met een slechte verliezer dan... Uh, met een goede winnaar. Goed, winnaar. Oh, ik hou er mee op, heren. Ik heb niets meer om in te zetten. Ik zit aan de grond. Oh, raap dan gelijk even die boerentien op, hè? Die ik in het vorige potje onder de tafel heb gewerkt. De heren, we stoppen met mogeren. Ik wil nu met u praten over de grote geldelijke problemen waarin ik verwikkeld ben geraakt. Dat is prima, maar eerst voor de gezelligheid nog even een raadseltje. Meneer Fischer. Ja. Wat is het verschil tussen u en een stingdier? Verschil tussen mij en een stingdier? Dat weet ik niet. Dat is er nou juist. Ik weet het ook niet. Ja, ik vraag me af of er wel een verschil is. Hè? Wat een mop, hè. Ja, alsjeblieft, heer, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik, ik, heb, ik, ik heb dringend juridisch advies nodig. Het gaat heel slecht naar mijn ware huis. Als ik rond de 15e van deze maand mijn schuldeisers niet kan betalen, dan verlies ik mijn zaak. Dit is een grote zaak. Ja, als je die verliest, dan moeten we het toch gemakkelijk weer terug kunnen vinden. Maar begrijp het nou toch, heren. Als ik mijn schuld straks niet kan betalen, dan nemen ze mijn zaak over. Wat adviseert u mij als mijn advocaat? Fischer, ik adviseer jou dringend om eens lekker met vakantie te gaan. Je kent het spreekwoord toch, hè? Ieder dierstje op zijn tijd een pleziertje. Daarom moet je ook nooit te vlooien en je bed doodmaken. Ja, wat loopt jij dan nou met een raaskaller, Het is net als met een vrouw, hè? Die moest ook nodig met vakantie. Dus heb ik een baantje voor hem gezocht. Ja, ze, ze, ze moest nodig met vakantie, Het hebt je een baantje voor hem gezocht. Natuurlijk, natuurlijk, mijn vrouw, maar als je geen baan hebt, dan krijg je ook geen vakantie. Ik heb gelukkig werk voor hem gevonden, in een wasserij. Volgend jaar krijgt ze al een week vakantie. Schaad jij je niet, Gavelli? Sterker valide kerel als jij, die zijn vrouw laat sloven en slaven in een wasserij. Ja, voor mij hoeft ze niet, doorbaas, baas. Maar dat sloven en slaven in een wasserij is het enige dat ze kan. Kool kon lastwerk voor dan krijg in een stomerij. Stomerij de Adelaar. Maar ja, dat heb ik natuurlijk opgehouden. Maar, waar, waar, waarom dan? Mijn vrouw, wat weet die nou van het stomen van een Adelaar? Oh, ja, ja, ja, juist, ja ja, ja, ja. ja, heren, mag ik dan nu alsjeblieft weer terug naar mijn eigen problemen? Mijn zaak liep goed. Tot die warehuisketen een filiaal opende. Hier op de hoek van de straat. Maar als zo'n warehuisketen zo goed verkoopt hebt... waarom gaat we dan zelf ook niet van die keten verkopen? Daarom kom kom huh? mee binnen, ja, ja, ja. Kom, binnen. We krijgen het nou weer. Ja, ja, ja, ja kom binnen. Wat? rijdt jij? Naar binnen. Ja, dat Dat is het probleem. Ja, het is actief klantje. Sorry, sorry, sorry dat ik u moest lastigvallen, meneer vieser. Winkeldiefstal. Ik heb dit vrouwspersoon zojuist persoonlijk voor u gevangen. Ziet er goed uit. Ja, hè? Wat, wat voor aas heb je gedaan? Ja, volgens mij zonder de maat. Ik zou maar in het water terugzetten, Clancy. Ik heb er op hete daad betrapt, heren. Ja, we nou toch gaal. Ik kan het niet doen! Het is sterker dan ik zelf ben! Ik ben een klepto Precies, klepto-dame! Dat gejat moet maar eens afgelopen zijn. Ja, ja, heren, heren, heren, laat mij deze zaak toch maar behandelen. Ik ga een eind maken aan dat stelen in mijn winkel! Natuurlijk moet je daar een eind aan maken. Als je als zo nodig moet stelen, steelt dan het de zaak van een ander. Waar, waar heb je deze die weg betrapt, Clancy? In damesondergoed. Wie trekt er nou zijn bovenkleren uit op te gaan stelen? Ja, je, je ziekelijke fantasie is weer eens met je aan de haal, Rafferty. Ik zou me gauw mijn mond houden. Voordat je weer zo'n verschrikkelijke slip maakt. Stilbaas, niet over praten. Straks wil ze die ook nog steken. Oh, no, Alsjeblieft, <laughs> ja, nog een kant. Nou, nou, nou, nou, nou, vooruit. Vooruit, Beslot is de gevangenis voor zo'n jonge vrouw toch ook niet zo'n plezierige omgeving. Kom nou, fiche. Wat goed genoeg was voor jouw vader, is toch zeker ook goed genoeg voor haar. Hè? Ja, laten we daar op dit moment nog niet over discussiëren, Flywheel. Nou, nou, u kunt gaan, jonge dame. Maar laat het nooit meer gebeuren. Oh, dank u wel, meneer. Wel loop weer. Ziet u nou mijn probleem, heren? Uh -huh. Niet alleen gaat mijn zaak financieel kapot... ...ik zit ook nog met al die winkeldiefstallen. Ik ben echt aan het eind van mijn Latijn. Daar hebben wij Italianen een afdoend antwoord op. Amen. Ja. En ik denk, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben echt helemaal uitgepraat. Zielige baas. Eerst weet hij niks meer in het Latijn te zeggen... ...en dan houdt hij zijn moerstaal ook al op. Ravelli... Wat een zegening zou het zijn als jij alleen maar iets zei... als je iets gevraagd werd, hè? Hoefde je nooit meer je mond open te doen, hè? <lacht> En nou, fischer, Ik ben hier naartoe gekomen om je gevoelens te sparen. Ja. En ik zou jou de volgende waarheid voor willen houden. Zoals mijn goede vader al zei, hè? Of was het nou mijn oom Charlie? Nee, nee, nee ma, die kan ma. het niet geweest zijn, nee. Ik heb nooit niet. een oom Charlie gehad. Ja. Nou, het, het doet er helemaal niet toe wie het zei, want straal vergeet wat hij zei. Vlijver, nee, de, de ik, ik kan geloof ik niet helemaal volgen. Ja, toch is he? het heel simpel, hoor, Fischer. Wat, wat deze zaak nodig heeft, is een, een flinke stimulans. Persoonlijk denk ik aan een dollarverkoop. Een dollarverkoop? Maar natuurlijk, meneer Fischer. Nou, wat een geweldig idee van mijn baas. Ik zal u even uitleggen wat een dollarverkoop is. Kijk, als u hier nou een dollar verkoopt voor 95 cent... dan vliegen ze zwangere met broodjes de winkel uit. Nou, je zegt er wel Zeg, misschien is het nog handiger om gelijk die warme broodjes te te verkopen. Ja, ja, ja, ja, kijk heer. De, de, de, de huidige conditie van mijn gesteld. Ja, ben ik bang wel. dat ik het ja. allemaal niet meer zo goed ja. zie. Dat, dat, dat ik het niet meer aan kan. Ah. Ja, maar, misschien, misschien moet ik inderdaad even, even met eh, vakantie. Ach, meneer Flywheel, zou u de dus zaak misschien even een paar weekjes voor mij kunnen overnemen? Ja, en dan kan meneer Ravelli misschien zolang als bedrijfsleider zo'n beetje controlerend over de diverse etages lopen. Zou dat kunnen, meneer? Ja, natuurlijk kan ik over de etages lopen. Of dacht je dat ik over het plafond liep? Ik ben geen vlieg. Ja. Maak je geen zorgen, Fischer. Wij zullen de zaak piekfijn bewaken. Hè? En aan die winkeldiefstallen maken we ook een etje, Je zult zien... Als jij terugkomt, hè, dan zijn de bedrijfsresultaten tot grote hoogte gestegen. Oh, als dat is waar zou zijn. Dan zou ik weer trots en rechtop door de straat kunnen lopen. Met een blik, vier omhoog. Ja, Ik zou niet weten waar je anders zou moeten kijken. Als alles hier op zijn kont ligt. Dames en heren, collega's van Fischers Warenhuis... mag ik even uw aandacht? Dames en heren, collega's van Fischers Warenhuis... we zijn als personeel bijeengekomen om te luisteren naar een paar bemoedigende woorden van onze nieuwe manager, de gevierde advocaat en bekende bedrijfseconoom, de heer Walder T. Flywheel. Ja, ja, ja, ja. Wat doe! Wat doe! We moeten op alles bezuinigen, dus ook op applaus. Hè. Nou, ik heb jullie. ...loonslaven van de firma Fischer me heen laten roepen... ...omdat ik in het openbaar hulde wilde toezwaaien. Zwaaien, euh, zwaaien bedoel ik aan de oude Jo Pfeffer... ...die vandaag op de kop af 45 jaar in dienst is van dit waarhuis. Nou, kom maar eens even naar voren, hè. Ja. Oude Jo, geef me een applaus. <laughs> Niet te veel. <applaus> oh, oh, oh, jeetje. Die meneer Flywheel, wat een eer. Hou je kop, ouwe Jo. Nee. Nee? Ik wil deze mensen alleen maar vertellen dat je een trouw, loyaal, modaal, model werknemer bent geweest. Nee. Mensen, ouwe Jo hier hè, is altijd een trouw, loyaal, modaal, model werknemer geweest. Die, die in al die 45 jaar nog nooit een blik op de klok heeft geworpen. Nee. Nee. Nou had dat ook geen zin hoor, want ouwe Jo kan tot op de dag van vandaag geen klok kijken. En de directie heeft er nooit verteld hoe laat het eigenlijk is. Hé, Jo? <lacht> ja, ja, ja, ja. Daarom is het mij een eer en genoegen... ...vandaag aan oude Jo... ...dit zakje kanarizaad te overhandigen. Nou, wow. oud. <lacht> ja, ik heb nog een moment overwogen de kanarie erbij te kopen, maar... Ik ben ervan overtuigd dat Jo het leuker vindt om dit zaad zelf te planten en straks zwijgenknarries te plukken. Oh, gosje! Dank u wel, meneer Vlaivier. Ja, nou, dat is nog niet alles, Jo. Nee, ergens volgende week, ik weet nog niet welke dag hoor. krijg je een halve dag extra vakantie. Nou, dat, nou moet ik u al vier bedanken, meneer Vlaivier. Nee, dank hoor, oude sloeber. Ik vind het alleen jammer dat ik die halve dag natuurlijk wel van je loon zou moeten afhouden. En hou aan het werk, ouwe joh. Ja, ja. En denk eraan, hoor. Als ik je erop betrap dat je uit je neus staat te vreten... dan vliegen je er ter plekke uit. Wat heet? Ik denk dat ik, dat ik je vandaag maar meteen ontsla. Geef dat zakkie zaad maar terug. En maak dat je wegkomt. En dat geldt voor jullie allemaal. Staat hier voor eens een beetje rond te hangen... terwijl de werk toch al lang begonnen is? Jullie kunnen je rentekaart boven op mijn kantoor komen afhalen. Hey, Pas! Baas, waarom ben jij zo laat gevallen? Toch heb ik 150 km per uur gereden, baas. Maar ja, kijk, de remmen van mijn auto waren kapot. En met kapotte remmen ga jij 150 rijden? Ja, want ik dacht, als ik er nog eenmaal ben, dan kan ik geen ongeluk meer krijgen. Ja, ja. Ja, maar wij hadden op een personeelsbijeenkomst moeten zijn. Dan was je nou tenminste ontslagen. Sorry hoor, baas, maar ik moest eerst nog even lunchen. Lunchen? Het is dus net 9 uur in de morgen. Ja, dat komt ik lunch altijd meteen na mijn ontbijt. Kijk, dan heb ik nog niet zo'n honger, dus dan bestel ik niet zo'n stevige lunch... ...en zo spaar ik dan geld uit. Trouwens, over geld gesproken, ik ben helemaal blut. Zou u mij misschien een dollar kunnen lenen? Nou, gaat maar. Maar meestal zijn er nog mee, hè. Want je baas heeft dat geld met hard werken verdiend. Nou, dat valt wel mee. Je hebt die dollar gisteren van mij geleend. Dat bedoel ik, hè. Met hard werken verdiend. Maar we moeten allemaal hard werken, Raffelli. Daarom heb ik voor jou in dit huis een baantje gezocht. Maar toch zeker niet gevonden, mag ik hopen. Ik zet jou aan het werk in herenkleding. Wat een onzin, ik ben alle herenkleding. Nou ja, op de schoenen van mevrouw na. Hier, daar is je toonbank, Ravelli. En je kent ons devies, hè? De klant heeft altijd gelijk. Dus dan heb ik altijd ongelijk. Geen zorgen, dat gaat bij jou vanzelf, Ravelli. Nou, goed dan, baas. Oh, daar komt iemand. Kijk hoe ik hem iets verkopen kan. En de klant heeft altijd gelijk. Hoe oh, zeg, nee uh, daar. Ik ga. Uh, ik zoek een ja. kostuum, kostuum. Eén ja, of twee. Nee, nee, kostuum. Uh, dat is helemaal niet nodig, joh. Je hebt er geen aard. Oh, wat een vreemde manier om tegen een klant te praten. Oh, te praten. u bent een klant? Nee, dat hebt u gelijk hoor. Zelfs al is het waanzin, hè. Wat wilde u ook alweer? Ja, ik zocht eigenlijk iets in het wit, in wit. Maar ja, een vis, vis, vis, visgaatje natuurlijk ook niet zo gek, niet zo gek. Ja, ja, ja. Luister klant, ga lekker zitten hier, haal lekker op de hoek even een lekker bek. Ik had het over een visgaatje, visgaatje. Ja, Dat is het ja, ja. motiefje, de stof. Maar misschien wil ik toch helemaal geen visgaatje, visgaatje. Ja, ja, ja, ja. Mag ik nou eindelijk eens haring of kruis? Ja, wat, wat, wat bent u een slechte verkoper? een slechte verkoper? Ja, daar sta je maar alleen hoor. Nee, als klant heb je absoluut gelijk, ik ben afschuwelijk. Uh, wat, wat kost dat bruine pak, hè? Bruine pakt. Wel een kleine pakt? Dat bruine pak? Oh, die ligt, dit hier. Ja. Nou, nou, de prijs is eigenlijk 50 dollar. 50 dollar. Het, ja, maar dat heeft al 60 dollar. 60 ik dollar. koop... Want het heeft al 60 dollar. Ik koop gekort. Ja. Maar die echte waarde is zo rond de 100 dollar. 100 dollar. Ja! ja. Nu mag het wel bij 30 dollar, hè? Dollar. Ja, want dan maken we nog altijd 20 dollar, weet 20 dollar. 30 dollar voor dat pak, voor dat pak. Maar mama, het is door je reinste de diefstal, diefstal. Ah, de klant heeft absoluut gelijk. Ik kom de politie en laat maar resteren. Uh, ja, het ziet er wel stevig uit, dit uh, dit bruine pak, dit bruine pak. Maar, wat, wat is die het dat op dat proberen Is dat roest, roest? Ja, natuurlijk is dat roest. roest. Maar dat pak is van ijzer. Ja, uh, en, en, en en dat moet ik geloven, geloven, geloven. Ik, ik ben de slecht. Nee, je bent stapel. De klant, De klant heeft, heeft gelijk, meneer. U bent volslagen. Dankzij de kleding, meneer, kleding, man. Ook al... En u een krankzinnige kledingvent? Nee, een klerenvent? <lacht> <Nee>, <klerenbets? lacht> nee, het is natuurlijk niet weg dat dit bruine pak, dit bruine pak, eigenlijk wel aanstaat. Is dit een maatje 38, 38? Nou, op jouw leeftijd zou <lacht> ik een maatje 52 Nee. Ja, okay, zo, zo komen we er niet, ja. ik. Roep de manager, de manager. Ik, ik wil de baas spreken, de baas spreken, ja, ja, ja. de baas spreken. Joehoe. meneer Flybeel. Ja, hierheen, baas. Ja, René, je kan maar op één plek tegelijk zijn, hè? Ik word goed ziek van die plek, maar wat is hier nou weer aan de hand? Ja, u ondergeschikte doet wat moeilijk, wat moeilijk. Kijk, ik zoek een pak, een pak. Een uh, bak, nou, nou, nou. Gaat u dan allereerst maar even hier voor de spiegel staan? Ja. Oh, nee, nee, toch maar niet. Nee, nee, misschien schrikt u zich wel dood, zeg. Nee, kijk kijk, eens hier. Is toch geen mooie over, Ja, ja, die wil ik wel aantrekken, wel aantrekken. Maar ik zoek eigenlijk een, een driedelig, driedelig, driedelig kostuum. Ja, negendelig hebben we ze niet, hoor. Ja, dat hoeft niet, driedelig. U, u ziet het, die, die, die jas, die jas, die staat ook voor geen geen geen Het lijkt me erop een zak aan zak kan zak dat, dat, dat is dus het eerste van het nieuws, het zogenaamde zakmodel. Oh, zakmodel. Ja, bo, bo, bo, bovendien kan ik het niet helpen, dat u zo mager bent. Kunt u dit niet, niet een beetje van maken? Ja, dat, waarom zou ik al die moeite doen, zeg? Ga, ga, ga liever naar huis toe en zeg tegen je vrouw dat ze meer spek moet uitpakken, hè. Ja. ja, dat je lekker veel moet aankomen, aankomen, aankomen, hè. Ja, maar wel eerst even goed met je vrouw gaan spreken. Ik bedoel, niet zomaar aankomen. Ja, maar u, u ziet toch dat die jas veel te wijd is, te wijd. Dus, dus, dus je kunt er wel uit, van spreken met twee mannen, met twee mannen. Ja, dat zijn dan vier, hè. Goed idee, meneer klant. Misschien heb je wel een vriend, hè. Om die jas samen te dragen. Een vriend, een vriend. Maar, maar hoe zit dat dan met die broek? Die broek ja, mijn beste man, met zo'n lange jas, wie wil er dan nog een broek? Maar dat, dat is toch dat is te gek voor beurde, voor ik wil een broek, een broek, een Oké, oké, oké, en hoe lang wilt u die broek hebben? Net zolang. Net zo lang als die gaan hebt. heb, die ik aan heb, zeg, die ik aan heb. Zo lang? Maar is minstens twintig jaar. Ja, ik, ik zou een en ander graag vanmiddag nog, nog dragen. Heeft u de zaak dan af, de zaak op, op, nou, Ben je gek, zeg. Om dat spul af te dragen, heb je minstens een week nodig. Meneer, meneer u bent nog gekker dan u verkoper, u verkoper. We zijn er te lachen, Willie. Nou heeft de brand echt een keer gelijk. Maar... Ja. Ho, ho, ho, ho, ho, zeg. Ik, ik was hier in de maning genomen, de maning genomen. Ik zeg. Ik heb geen met meer in deze zaak. Ik moet het. Zo gaat het niet goed, baas. Geen klanten betekent dat het er ook niet gestolen kan worden. Ook dat doet me aan denken. Ik heb er net, net een hele grote gelukkige kerel op de afdeling bladmuziek gezien. Op bladmuziek? Bladmuziek, ja. Nou, misschien had de man hoge nood. Nee, heel gevaarlijk diep als je het mij vraagt. Ik denk dat het een winkel diep is. Waarom? Ik, ik, ik bedoel, ik vind jou er ook heel afzichtelijk uit te zien. Maar daarom ben, ben jij nog geen winkeldief. Hij hey, pas op baas. daar heb je die dingen. het over had, dan komt die krijgen Wie, Die die daar, man, dat is Glency, de winkeldetectief. Oh meneer Flywheel, ik hoorde dat meneer Ravelli hier gaat helpen om de winkel te bewaken. Ah? Huh? Ik stel voor dat hij de kelder voor zijn rekening neemt. Het is daar behoorlijk druk. Je dingen vliegen de deur uit. Ravelli in de kelder, oh Glency, wat een groot idee zegt. Komen we toch nog goedkoop van hem af? <lacht> Met huis spreekt u. Nee, de heer Fischer is nog niet terug. We verwachten hem deze middag. Ja, de heer Flywheel is nog steeds de baas. Ja, dank u. Binnen. Goedemorgen. Mijn naam is Harvey Jones van groep van Goedkoop BV. Ik kom voor de heer Flywheel. Hey, juist ja. Hey meneer Flywheel. Wat is er aan de hand? Juffrouw Brown? Dit is uh, meneer Harvey Jones van de Groothandel Goedkoop BV. Ja, meneer Pfauw, U weet natuurlijk dat Vischer Zwarehuis twee jaar geleden... 500 rollen kamgaren stof van ons heeft gekocht. Ja. Een partijgoederen die nog steeds niet is betaald. Dat is de reden waarom ik u heb gevraagd hier te komen. Aha, u gaat tot betaling over. Nee, nee, maar ik wil wel nog zo'n rolletje van 500 van diezelfde stof. hebt u... We gaan broeken maken. Met, met het oog op onze nieuwste reclame stunt. Een pak met drie broeken. Uh, ik wil eerst geld zien. Oké, okay, nou dan geef ik je een check. Uh, is die check goed? Ja, luister man. Als onze checks goed waren, dan maakten we hier geen broeken maar checks. Meneer, met deze firma worden er ons geen zaken meer gedaan. Ik groet u. Hé, hey, meneer Vleijwiel. Ja, je Brown? Ik heb hier een klant die gisteren Japon heeft gekocht bij ons. En die valt een beetje tegen. En nou vraagt ze of ze die Japon terug mag brengen. Ja, maar natuurlijk. Laat ze maar rustig terugbrengen, hoor. Oh, zo. Ze heeft de bon nog. Dus ik zal het geld daar maar zeker teruggeven, Ja, wie heeft er iets gezegd over geld teruggeven, hè? He? Kan het over die Japon terugnemen? Oh. Oh, juist, ja. Oh, nou ja, goed. Dan moet ik u nog vertellen dat alle brandblusapparaten uit de zaak zijn verdwenen. Allemaal Wat? Ja. Roep onmiddellijk, Ravelli. Oh. Ja, ja, hier ben ik, baas. Mag ik even wat ringens vragen? Hè? Kunnen ze mij pakken voor iets dat ik niet gedaan heb? Als advocaat moet ik helaas zeggen, nee, dat kan niet. Wat is er gebeurd? Nou, kijk. Een dame kocht iets voor een dollar. En die gaven toen een 10-dollar biljet. En toen hebben die 9-dollar wisselgeld niet teruggegeven. God, wat was ik bang dat zoiets straf was, zou zijn, zeggen. Ja. Nou, iets heel anders, hè. Jij zou de afdelingen controleren. Alle brandblusapparaten zijn gestolen en jij hebt er niks van gemerkt? Oh nee, pa, geen zorgen, baas. er is niks gestolen. Ik heb ze allemaal van de muur gehaald en de hele handel verkocht. Verkocht? De brandblusapparaten? Ja, natuurlijk, baas, wat moeten we met die dingen? We zitten alweer zo'n twee weken in dit warenhuis. Hebben we nog geen brandje gehad? Luister, hier. meneer Fiesje komt vanmiddag terug. Ik zorg dat je zoveel mogelijk verkoopt en pas op voor winkeldieven. Oké, okay, baas. Zoekt u iets? Dame? Uh, ja, beste kerel, ik zoek een chaise longue. Uh, wat? Oh, wacht, u wil iets eten. Nou, de longroom is op de eerste etage. Nee, nee, ik zei een chaise longue. Ja, precies, dat hebben we gisteren ook gelongd, hè? Ja, chaise ja. longue met crackers. Uh, nou, nou ja, laat ook maar. Uh, Toen maar wat beelden. Prima, hoor, dame. Hebt u geld, dan gaan we naar die bioscoop hier ah, ik heb het niet over bewegende beelden, jongeman. Ik heb het over... Beeldende kunst, sculpturen, tekeningen, etsen, moderne fotografie. Oh, dat soort beelden. Nou, dan heb ik precies wat u zoekt. Ik heb een hele mooie foto van mezelf als baby op een vacchie. Wat een waanzin. Nou, uw manager zal hiervan horen. Waar is hij? Ga ga Raveli, wat is hier nou weer aan de hand? Ach, baat, die dame weet niet wat ze wil. Eerst wil ze lunchen en dan wil ze even plaatjes zien. Plaatjes, mevrouw? Oh, maar dan heb ik denk ik precies het plaatje dat u zoekt. ...afbeelding van de overwintering op Nova Zembla. Oh, prachtig. Wat wil ik zien? Ja, moet ik even mijn overhemd uittrekken, hoor. Want ziet u, die, die tekening staat op mijn borst getatoeerd. Eh, eh, eh. Dat hoef ik niet te zien, hè. Zag even pas wat eten. Ik zie je zo alweer, hè, mevrouw? Bij de cheslon. Ja, Zij luister manager. Ik ben hier gekomen om meteen een tanden te kopen, begrijpt u wel. Ja, nou, als u dan met mij even naar deze toonbank wil stappen, mevrouwtje. Dan ziet u hier de spulletjes die we niet kwijtraken. Al geven we ze gratis weg. Wat denkt u hiervan? Kijk eens. Een geïmporteerd Persisch kleedje... Oh, oh. Haak door een stel Chinees in Tennessee. Oh, nee, nee, nee, nee. nee, ik haat persische tapijten. Zo, wat dacht u hè, van dit prachtige blauwe lintje? Mm. Dat is het soort dat ze meestal in dat schattige kuifje van, van dwergpoedeltjes strikken. Ja. Mm. Nou, weet ik natuurlijk wel dat u geen dwergpoedeltje bent. <lacht> nee, nee, nee, nee. Maar in uw haar zal het ongetwijfeld ook schattig staan. Oh, ze denken uh, mijn haar. <lacht> maar meneertje, dat maakt mij toch veel te jeugdig. Ah, geen paniek, hoor, dame. <lacht> u kunt toch altijd nog laten faceliften, hè? Met twee of drie heiskranen moet het nog te doen zijn. dat ja, kan Nooit zat ik hier met een voet in het ware als Nooit! Vaarwel, idioot! Hé, hey, Bas! Bas! Wat is er, Bas? Appellie? Zie je Clancy daar bij de etalagekast met juweelen staan? Ja, dan. natuurlijk. Ja, als er niemand kijkt, steekt hij gauw wat van die glimmers in zijn zak. Hoe bedoel je? Als er niemand kijkt, wij kijken toch? Ik zal me oppassen, Bas. Clancy is behoorlijk groot. En volgens mij ook behoorlijk sterk. Ja, je hebt gelijk, Ravelli, hè? Roep me maar weer als er zo'n ukkie staat te stelen. Oh, kijk eens. Clancy stopt net weer een parelsnoer... en een paar diamanten armbanden in zijn zak. Oh, baas, hij heeft ons gezien. Hij komt hierheen. Hé, oh. hey, Ravelli. Hé, hey, wat sta jij daar rond te hangen? Jij lijkt mij een verdacht kereltje. Dat ben ik ook, Clancy. Ah, ha, ha, ha. Dus jij geeft toe dat je een verdacht persoon bent? Natuurlijk. En weet je wie ik verdacht? Jou, haha, wat een mop. Eh, <laughs> uh, wa, wa, wa, wa, wa, wat bedoel je, hoezo ho, verdacht je mij? Ik, nou ja, moeten maar weer vandoor. Tot kijk, maar weer. Helemaal niet. Kom jij terug, Clancy. Er nou, komt net een agent binnen, hé hey, agent. Houdt het Hé! Deze kerel is al een lieve Ja, krijg ik, hem. ik heb hem! Hé! Ja, ja, ja. La, hem! los, idioot! Ja, ja, ja. Ik, ik ben de winkel die de Hé! Waar is in zijn broekzakken, Lap Hij is vol met bestolen juwelen. Laat maar eens zien, mannen! Ja, ja, dat vind jij niet zo leuk, hè? Kijk eens aan! Nou zullen we jou eens de armbandjes omdoen! Nee, baas, baas! Hij kan hem de armbandjes niet omdoen! Waarom niet? Hij kan hem hooguit een halsnoer omdoen! Want in die want de armbandjes heb ik al een klens in zijn broekzakken gerold. Oh kijk maar, heb je meneer, meneer Fischer. Ach, heren, heren. Ik, Ik heb masker. gehoord hoe jullie op opmasken hebben als de winkel Uitgerekend Klaansi hoeft mogelijk. Hoe dan ook. Met dat stieren zal er we wel afgelopen zijn. Hulde, heren. Alle, alle hulde. Oh, meneer Fischer, meneer Fischer. In de kelder is het een complete opstand. We moeten meer artikelen in de aanbieding gooien. Maakt niet uit wat. De mensen kopen letterlijk alles. Oh, fantastisch. Vlijf, heel. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, man? Oh, je kent me, Fischer. Ik blijf bescheiden. Het enige dat ik heb gedaan, dat is, is de mensen waar voor hun geld geven. Oh ja, en dan nog iets, meneer Fischer. Nu u weer de baas bent, gaat u akkoord met een met bestelling van 20.000 extra piano's. 20.000 extra piano's? Maar vrijwillig, die raken we toch nooit kwijt? Ik, ik, ik zit nog helemaal vol met mijn bestelling van jaar. Yeah. Oh, je bedoelt die 500 uit het magazijn? Nou, keurel, die waren we binnen een uur kwijt. Maar is dat echt zo? Daarmee hebben we de verkoopcijfers opgejaagd. Oh, geweldig, onvoorstelbaar. <gül> Vrijwiel, denk je echt dat je nou nog eens 20.000 piano's kunt krijgen? Ja, ligt natuurlijk. Zolang je die piano's maar blijft gebruiken als premie op andere verkopen. Oh, Dus, dus je bedoelt dat mensen naast die piano ook nog andere artikelen kopen? Ja, kijk, het is zo simpel allemaal. Ja? Yeah. Iedereen, hè? Ja. Yeah. Die hier voor meer dan een dollar koopt... Ja. Yeah. ...mag een piano... Ja. Yeah. Voor niks... Je, je, oh! je hebt het voorspeld, baas. Hij ligt inderdaad op zijn kont. geluisterd naar aflevering 15 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Feuilleton, advocatenkantoor, Flywheel, Scheister en Flywheel, in de bewerking van Chris van Hoeren. Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van Kwaaie Zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Mees Dimpel zijn secretaresse. En verder de stemmen van Bea Mulman, Kees Kolen, Hans Karsenbarg, Jaap Strobe en Allard van der Schier. Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Muller. Eindredactie, Justine Paul.